Dan het weer afwisselen zon, stapelwolken en buien, maximaal rond 11 graden. Vanavond neemt de buiigheid af, maar morgen opnieuw enkele buien. Het wordt dan iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu de muziekboulevard. outside. Ja, dat waren ze, Eraser met uh, Sometimes. Uh, deze zondag Muziek Boulevard is inmiddels al begonnen. 24 oktober, welkom bij deze aflevering. En als ik het goed heb, hoor ik ook wat op de achtergrond. Ja, inderdaad. Vijf, zes minuten over twaalf. Uh, wat we dan altijd doen is even gaan kijken wat er allemaal uh, te beleven is op die 24 oktober. We hebben er nog 68 over in dit uh, gedenkwaardige jaar 2010. Wie zijn er vandaag jarig? Laten we daar maar eens mee beginnen. Freek Bartels, wie kent hem? Dat is namelijk uh, die man die uh, meedeed bij een van die talentenjachten van Op zoek naar de volgende uh, musicalster. Hij uh, zou Joseph moeten vertolken, dat heeft hij ook gedaan. Uh, Freek Bartels, 24 jaar oud geworden vandaag. Mathilde Santing is ook jarig, wordt vandaag 52. Maarten Spanjer, acteur, alweer 58 jaar Kevin Klein is 63 jaar geworden vandaag. Katrien Keil, Nederlands presentatrice, wordt vandaag 64. Maarten van Rossum, de wat cynische historicus die heel veel over Amerika weet... ...is uh, vandaag 67 jaar geworden. Bill Wyman, ex-Rolling Stone, maar liefst 74 jaar. En dat betekent ook dat hij denk ik ook niet meer zal meebassen bij de mannen van de Stones. Dus dat sowieso niet. En uh, dan moet ik eventjes goed kijken. Dat uh, gaan we dus niet doen. Uh, dan gaan we verder met de gebeurtenissen op uh, 24 oktober 2001. zijn uh, twee vrachtauto's op elkaar gebotst in uh, de Zwitserse godhardtunnel. En nou schijnt er ook weer een uh, nieuwe tunnel in de maak te zijn. Dat is de langste tunnel geloof ik ter wereld die uh, daar uh, wordt uh, aangelegd. En ik geloof dat ze een paar weken terug hadden ze, uh, de buis echt helemaal geboord. Het is dus nu gewoon klaar. Nu moet alleen nog het, uh, de weg of de trein moeten geloof ik nog uh, doorheen uh, lopen. Tenminste de, de rails moeten nog aangelegd worden. Israëlische president Netanyahu en de Palestijnse leider Arafat tekenen op zaterdag 24 oktober 1998 in Washington in de Verenigde Staten een akkoord. En of dat akkoord nog uh, een neus is, dat weten we eigenlijk niet. Uh, 24 oktober op de nacht van 23 op 24 oktober 1988 wordt de vijf dagen oude René Bos uit het Dordrechtse ziekenhuis ontvoerd. <clears throat> en op donderdag 24 oktober 1946 uh, verschijnt in de eerste kronkel het dagelijkse cursiefje van Simon Carmichelt in het Parool. Dat ook gebeurt. Op 24 oktober 1945 ratificeren de grote landen het handvest van de Verenigde Naties. 24 oktober is jaarlijks de dag van de Verenigde Naties. Nou... Of dat ook in Irak gold uh, met de, de aanslag op uh, Ad Melkert, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, in ieder geval vast staat wel dat die 24 oktober voor de Verenigde Naties dus een belangrijke dag is. Hitler en Mussolini sluiten op zaterdag 24 oktober 1936 het verdrag dat de basis wordt van de as tussen Berlijn en Rome. En op 24 oktober 9, uh, 1929 luidt de ineenstorting van de beurs van New York tot een echte wereldcrisis. Zijn we er eigenlijk altijd uitgekomen? Vraag ik me dan wel eens af. Het is uh, dus zogezegd 24 oktober. Wat, uh, wouden, uh, wat wilde ik gaan doen vandaag? Nou, ik wilde in ieder geval gaan praten met een uh, gast in onze studio. Maar die gast is ergens vast komen te zitten tussen halverwege Haarlem, uh, wat zeg ik, Amsterdam en Zandvoort. Dus in de buurt van Haarlem, Spaan en wouden schijnt er het een en ander aan de hand te zijn... En of uh, onze gast Ghana het ook gaat redden vandaag, dat moeten we nog maar even afwachten. Dat uh, sowieso, maar eerst heb ik dan nog wel even wat anders uh, klaarstaan. Uit 2004, een plaatje om even blij van te worden denk ik. Hier zijn de Shapeshifters en Lonus Team. day. krijgen er toch een beetje een brok van in mijn keel. En waarom? Omdat uh, vriend Anders Sandbergen en eigenlijk ook collega hier bij CFM Zandvoort... deze uh, nog een beetje aanraden. De plaat voor vandaag, tenminste, dat was van de week. Maar ik denk, als je nu naar buiten kijkt, denk je ook van... het is wel mooi weer, maar het schijnbedriegt. En dus die Springfield's zomer over. Summer is over. Uh, het is over, vrienden. Uh, we gaan op uh, naar de bevallende de bladeren... En ja, die tip van Andor, die was goud waard vandaag. 16 minuten over 12, ik kan in ieder geval melden dat onze gast in ieder geval onderweg is. Dus uh, dat ziet er al heel erg hoopgevend uit. En om dan maar alvast in de stemming te komen, gaan we dan ook iets draaien van uh, de gast van vandaag. Zij heet Ghana en dit heet Ten Thousand Lovers.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 from the hard way Dat een Share love van de Cosmic Carnival daarvoor. 10.000 lovers van Ghana die op weg is deze zondag om hier te komen. Het zal wel een, een wedstrijdje met hindernissen zijn geweest denk ik. Zeven minuten voor half één straks gaan we kijken wat het weer gaat doen hier in Zandvoort en omgeving. We hebben eventjes gekeken op het vierbericht, wat altijd opgesteld wordt door de Lex van de Hoorn weer een goeroe in Zandvoort. En eh, nou, het ziet er eh, kom zie, kom uit eerlijk gezegd hoor. Dat is niet echt wat je zegt, nou poep, wat, eh, wat hebben we toch eh, goed eh, met elkaar. Vorige week eh, heb ik eh, een verstek moeten laten gaan. Eh, ook dan was er geen eh, muziekboulevard en de week daarvoor hadden we natuurlijk nog eh, de finale races op het circuit. Dus twee weken lang even uh, het uh, non-stop uh, werk van de muziekboulevard aan het uh, werk uh, gehoord. Maar nu is het dan uh, eindelijk weer zover dat ik uh, gewoon weer op een zondag dit soort dingen kan doen. Maar uh, de week uh, ervoor stond wel in het teken van de muziek. Chicks and Strings uh, speelde zich af in het uh, Witte Theater in Nijmuiden. En uh, daar was dit ook te zien. Uh, Johnny Moon, ze komen uit uh, Maastricht. En dit is de single die ze hebben gemaakt van dit moment. Who are you now? I don't like dresses. For my legs are bare. I don't like naked, 'cause people may stare. My friends are few, but I am not alone. I look at you, and your eyes are blue. Mine are brown or something between I lose myself to find I want to see your face I don't like smells and dirty people's embrace You may not agree and that's just fine I choose to choose and my mistakes are mine Show me now, just cure me Slow and deep, I lose myself To find you a sleeper zonder om een viool ergens uh, erin uh, te verwerken. Dat doen zij dus ook, Jody Moon. Ik zei dat het How Are You Now was, maar het nummer heet I'm Lost. Uh, dat is het openingsnummer van het album Who Are You Now. Zo uh, moet ik het omschrijven. Jodie Moon, twee mensen bestaan eruit, nou, je hebt het kunnen horen, een zangeres, Dingja Jansen is de zangeres en uh, de andere muzikale uh, brein van, het, uh, van de band is Johan Smeets. Leuk was, vorige week uh, toen ik ze aan het werk uh, zag in het Witte Theater, dat het heel opvallend is uh, hoe uh, het ritmische begeleiding is van deze band. Uh, tenminste, deze twee koppige uh, band. Want uh, Johan uh, bediende met uh, zijn voet een deel van een, ja, een soort van, uh, ja, wat je ziet bij een drumstel. Dat ronde ding wat uh, zeg maar opstaat. Zeg maar. Dat, dat uh, bespeelde hij. Ja, ik voer het verder door om heel plastisch uit te gaan leggen wat het nou is. Maar zo moet ik het eigenlijk omschrijven. En dan zat hij dan gewoon met, met, met, met de voet op, op de drummen, zeg maar. En uh, ondertussen ook op het akoestische gitaar spelen. En ik geloof niet dat hij gebruik had gemaakt van een mondharmonica. Dan zou het helemaal, helemaal geweldig geweest zijn. Deze multimuzikant, eerlijk gezegd. Het is uh, inmiddels anderhalf, bijna ander een minuut voor uh, half één geworden. We draaien nog één plaatje en dan gaan we toch uh, kijken wat het weer uh, gaat doen. Dat zijn uh, de mensen van Coldplay en Live in Technicolor Part 2. Dat was hem dus. Uh, Coldplay. Coldplay bracht de tijd op drie minuten over half uh, één inmiddels bij Ziemers Antwoord. Het is toch hoog tijd voor... tenminste. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Wel een heel vaag, vaag jingle dit hoor. Ik heb het nooit meegemaakt. Maar goed, we gaan eerst even kijken wat het weer gaat doen. Bovendien heb ik een beetje stellig de indruk dat Lex ook al een beetje in winterslaapmode is terechtgekomen. Vandaag ziet het er als volgt uit: een beetje wat regen, mogelijk met wat onweer. Windkracht is 4 uit het Noordwesten, dus ook niet echt. Erg lekker weer. Je zou bijna zeggen, ik doe mijn Zuidwest erop. 11 graden wordt het vandaag. En de middag, wat zeg ik, de minimumtemperatuur is 7 graden. Dan hebben we morgen, uh, kan een spatje regen vallen bij wat wisselend bewolkt weer. Vannacht wordt het 3 graden. Morgen overdag 11 graden met een Noordwestenwind. Windkracht 4. En dan dinsdag, dan is het de enige echte ideale dag voor in de week. Dan wordt het. Uh, 4 graden s'nachts, 11 overdag, de wind blaast een beetje uit het zuidwesten, windkracht 2. Het is eigenlijk wel aangenaam herfstweer, zou ik bijna kunnen zeggen. En er zit af en toe een beetje zo'n lauw zonnetje, dus dat ziet er dan uh, vooralsnog daaruit. Uh, nou oké, okay. we, we kunnen zo dadelijk uh, ons uh, op gaan maken voor de gast van vandaag. Ze is inmiddels binnen. Dat heeft ook wel uh, wat uh, nodige tijd en moeite gekost. Maar dat heeft te maken met uh, de verkeersomstandigheden onderweg. Dus dat uh, gaan we zo direct uh, allemaal mee beleven. Eerst gaan we nog even een... Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Dit is niet helemaal uh, volgens mij uh, uh, de conform de afspraak. Ik moet hem even eruit halen, want anders dan uh, krijg ik echt een... Uh... Ja, zie... Oh ja, wacht even. <laughs> ik weet niet eens wat ik erin heb zitten. Excuus. Nou ja, ik zei al, vorige week was ik dus bij... Um, uh, Chicks and Strings in het Witte Theater. En daar speelde dus ook een andere dame mee. Uh, zij heet Dalal Marouf. ze is van half Nederlands, half Algerijnse afkomst. En dit uh, heb ik dan toch nog uh, voor elkaar weten te krijgen. I Like You More heet het. Uh... I like you more than you think I do And there's nothing that I can do Because your love I can't refuse So much that I could lose That's why I keep it to myself Reasons to protect myself Nobody knows it And that's how I want it Cause I like you more than Dat was hem dus. Uh, deze... Uh, moet ik weer even goed kijken, want ik heb het niet in mijn hoofd zitten. Dalo Marouf, uh, heet zij. Uh, I like you more, heet dat nummer. Uh, inmiddels uh, een beetje al aan het uh, uitzoeken wat, uh, wat we straks uh, gaan draaien. Het uh, is altijd leuk, zoiets. Uh, en dan voel ik me ook een beetje in een kind in de snoepwinkel, eerlijk gezegd. hoor. Want dan denk ik van, nou, wat heeft, wat heeft Gamma allemaal bij zich? Dat is dus nu druk uh, uh, een beetje aan het, uit, uh, ja, aan het uitzoeken van wat we zo direct uh, allemaal te horen gaan krijgen. Want het is natuurlijk uiteindelijk een beetje ook uh, ganna's uh, feestje vandaag hier uh, bij de Muziekboulevard. Uh, in ieder geval hadden wij al net 10.000 uh, uh, Lovers uh, gedraaid. Dus uh, sowieso. Nog even terugkomend op vorige week uh, vrijdag. Uh, vorige week vrijdag was ik... Uh, de te gast, tenminste, ja, te gast in uh, het patronaat. Daar was een band en die band die heette Rafolva. Nou, loopt de cd-speler toch een beetje moeilijk te doen, heb ik het idee. Een beetje, uh, beetje raar, hè? volgens mij heeft hij uh, er niet zo gek veel zin in, uh, heb ik het idee. Wil je wat gaan draaien en dan lukt het niet. Nou, dan halen we dat er maar even lekker uit. Dan gaan we eerst eventjes uh, wat anders doen. Uh, dan ga ik wat anders doen. Want uh, ja, kijk als ik uh, niet zo 1, 2, 3 uh, het voor mekaar heb. Maar over vorige week vrijdag nog gesproken. Vorige week vrijdag was ook in het voorprogramma een band. Hij is nu al legendarisch in deze studio geweest. Uh, We Cook With Fire. Want 17 juni mochten ze hier optreden. Uh, in het programma Alternative FM. In uh, akoestische setting. Maar toch, uh, het geluid was van dusdanig niveau. Dat het een beetje te ver ging om nu elke week een band in de studio te hebben. Dat vond ik wel jammer, maar uh, wat ze hebben nagelaten was heel erg leuk. We Cook With Fire stond dus in het voorprogramma van die band... waar ik dus afgelopen vrijdag de cd-presentatie uh, waar de cd van was. Ik verklap het lekker nog niet, want ik ga eerst proberen... of ik op een andere cd-speler uh, die cd uh, aan de praat uh, kan krijgen. Maar We Cook With Fire waren hier dus geweest, 17 juni. En dit nummer lieten ze onder andere achter. Het nummer heet Hello, Hello. I'm looking for the love of my life In the house. hello everybody Dat we hier mogen spelen. En dan moeten we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. Hallo! Nou, dat waren ze dus. Uh, de mensen van uh, We Cook We Fire. En nu moet ik eventjes driftig even zo wat, uh, wat beeldschermen en plasmaschermen wegzetten, uh, want anders zie ik Ghana helemaal niet. Welkom! Dankjewel! Het was uh, een, uh, een uh, denk ik een, uh, een tocht eigenlijk om hierheen te, te komen. Ja, klopt. Uh, ik was met de trein en ik zat ja. er helemaal netjes op tijd in. En toen waren we voor Haarlem en toen stond hij stil. En toen uh, zei de conducteur dat er een ongeluk gebeurd was en dat we in de file stonden met de trein. Hmm. En dat ze niet wisten hoe lang het nog ging duren. Dus nou, het zat wel gezellig met een coupé vol uh, passagiers uh, te wachten tot we verder rijden. Toen hebben we een half uurtje stilgestaan. Ja, half dus, uurtje. Ja, ik zat al te balen zo van nou, uh, ik, ga, uh, ik ga veel te laat komen. Ja, nou, dat, maar, dat maar... maakt niet uit. Inmiddels uh, kunnen we gewoon uh, nog dik een uur en een kwartier nog uh, fijn uh, even wat, uh, wat doen. Precies. Uh, dat, dat, dat sowieso. Uh, nou, je bent al voorzien van koffie en uh, noem maar op. Heerlijk, ja. dankjewel. <laughs> uh, nou ja, uh, we gaan het ook hebben over jouw uh, muziek. Ik heb begrepen dat je al een keer bij 3FM bent geweest. Klopt, twee dat, keer zelfs. Twee keer zelfs. Ja, dus, uh, in de nachtprogrammering? Eén keer in de nachtprogrammering met de hele band. Uh, ja. Op een zondagnacht tussen 1 en 3. En ik ben één keer bij Giel Belen geweest. Oh. Maar dat was in mijn eentje en dat was voor een project waar ik aan meedeed waar we met andere muzikanten daar mochten spelen dus dat was heel anders maar ook wel heel erg leuk was dat de nachtengiel nee dat was de Echt om kwart over zes over zes is ook niet meteen nou goed in ieder geval hij doet er geloof ik wel wat aan Ja, om ook mensen die absoluut absoluut hij is heel erg bezig ook met nieuwe bandjes en zo dus ik heb hem ook nog ik zei tegen hem ook al van nou ik heb zelf ook nog een band natuurlijk en ik kan ze een setje ook al meegeven maar hij zei heel erg bezig met nieuwe bandjes. Dat hartstikke leuk. Ik weet dat hij daar heel veel mee doet. En ik denk ook dat het terecht is dat hij die radioring heeft gekregen. Ja, dat denk ik ook. Maar ook als je, want wij kwamen er toen aan ook als je dat ziet hoe, want wij zaten er om kwart voor zes in die studio. Hij komt om twee minuten voor zes, wandelt hij naar binnen. Nou, dan gaat hij zitten. Doet zijn koptelefoon op en dan begint gelijk poef. En hij in een stuk doorpraten en dingen doen en zo. Ja, hij is gewoon heel goed in wat hij doet. Dat kan ik dus weer niet. Maar goed, hij staat in keuken een keukenpresentator die één keer in de zondag uh, op een zondag, even tussen twaalf en twee van een programma doet. Ach terwijl, ja, van, uh, daar leer je ook weer van, ja, toch? Ja, maar dat maakt niet uit. Wat ik wel leuk vind is al uh, uh, nou ja, dit soort dingen. Uh, nou, wij hebben elkaar uh, gezien en gesproken op de uh, 24e mei uit mijn hoofd. Dat was uh, in het parkhuis Willemina. Ik, vind ja. het, ik, vond het, ik vond het een hele leuke, leuke club. Uh, dan, uh, ja, klopt. Ja. Zo'n ja. uh, zo schemerlamp ergens in het midden. Twee ja. van die banken. En uh, nou ja, jullie stonden daar gewoon te spelen. Dus dat... Uh, ja. Uh, vond ik wel, als ik kijk naar de finalisten... want jij, jij zat in de kwartfinales uh, toen... Uh, daar zitten dus twee die dus in de finale zijn doorgekomen. Ja. Kees Mayfield en uh, Aisha ja, zijn daar uh, doorgekomen. Dus. Ja, dat is een, een hele mooie voorronde zo, uh, ja. zo terug te bekijken. Ja, was het ook. Ik vond, uh, die avond vond ik een van de betere avonden die ik gezien heb. Oh, okay. Dus, dat, oh, uh, dus in, in dat opzicht uh, geen uh, uh, wanklak. Okay. Maar ja, ik ben de jury niet. <laughs> dus uh, uh, Je hebt muziek bij je. We gaan zo direct natuurlijk uh, praten over je eigen muziek. Mm -hmm. Maar uh, Neil Young heb je ook bij je. En die hebben we dus nu uh, in de cd-speler zitten. Niet ja. Neil Young zelf, maar, maar ja, het product wat hij, wat hij gemaakt <laughs> ja, het heeft. Het ja, dat zou wat zijn. Waarom Neil Young? Wat, wat trekt jou in Neil Young aan? Nou, ik heb uh, twee grote broers, dus ik luisterde altijd met mijn ouders en ook met mijn broers. Ik luisterde heel veel naar de Beatles en Neil Young en mm -hmm. Bob Dylan en Leonard Cohen en alle, alle oude mannen, mannelijke singer-songwriters die kwamen allemaal langs. Mm -hmm. En uh, toen ik klein was, vond ik het allemaal maar zo zo. Weet je wel. Dan kwamen de Beatles weer in. En dacht ik van nou, uh, ik ga lekker uh, mijn eigen... Uh, nou ja, weet je wat, wat toen allemaal hip was op de radio. Ja. Maar ik merk nu ik zelf ook wat, wat ouder ben. Dat ik dan gewoon die oude muziek gewoon het mooist blijf vinden. Veel ja. mooier dan uh, nieuwe dingen. En Nieuw Jongens, is, is, daar, daar luister ik al mijn hele leven naar. En elke keer dat ik weer luister... Ja, raak, raak ik weer geraakt door uh, de liedjes die hij maakt. Die liedjes zijn gewoon steengoed. Ja. Dus daarom heb ik het meegenomen. Is het een beetje ook de basis misschien voor een hoop singer-songwriters? Ik kan ja. me herinneren dat Kees Mayfield, die op diezelfde avond optrad, die zei mm -hmm. op een gegeven moment ook van Neil Jong, is het voor mij eigenlijk een soort moment van... Ja, vader eigenlijk van ja. alles wat... Uh, ja. Dat heb jij dus eigenlijk ook. Ja, en nou niet alleen nu, jongen. Ja, ja. Ik heb het ook heel erg bij uh, Leonard Cohen bijvoorbeeld, ja, ja. die liedjes. En Bob Dylan daar heb ik het ook heel erg. Maar ja. wel een beetje die drie zijn inderdaad voor mij wel een beetje... Ja, dan denk ik van dat zijn gewoon zulke sterke goede liedjes die die maken. En die, liggen, ja. die liedjes liggen ten grondslag aan heel veel nieuwe liedjes... voor heel veel mensen die nu weer muziek maken. Dus ja, dat, uh, ja ik vind dat wel een beetje de basis van het singer-songwriter-schap juist. nou over het singer-songwriterschap gaan we het zo direct over okay, hebben. want ja, die muziekboulevard, boulevard uh, zoals uh, we in deze op zondag uh, forum kennen is natuurlijk een beetje geënt op de, uh, de singer-songwriters. meer een deel dat. Uh, straks natuurlijk ook uh, even uh, de mannen van Revolva even onder de aandacht brengen. maar dit is Neil Young en dat nummer dat heet After the Gold Rush.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 Mother nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned-out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking. to lie Flying mother nature's silver to a Dat was Neil Young. Nou ja, uh, we halen, uh, gaan er toch nog heel eventjes bij. Zo uh, vlak voor het einde van het uh, eerste uur. Uh, Neil Young. Uh, yeah. Het is betovenend als ik het zou horen, yeah. dit nummer. Yes, ja, is absoluut. Ja. Ja. Uh, after the gold rush... Uh, dat is het nummer wat we hebben ge gedraaid. Ja. Uh, weet je ook... Uh... Heb je, heb je iets met juist met dit nummer? Nou ja, nee, eigenlijk ik vind alle liedjes heel mooi, maar als ik een mooiste liedje mag noemen, vind ik dat juist Old Man van Neil uh, Ja, dat vind, vind ik ook een, heel, ja, ook een heel, dus heel, dus heel gaaf dacht, nummer. Ik ging draaien, toen dacht ik, oh, ik had eigenlijk moeten zeggen dat het, die hadden kunnen draaien. Maar goed, dat is een uh, andere keer. Maar dat vind ik een heel mooi idee. Ik heb die ook een keer bij een optreden gezongen voor mijn vader. Dus ja? Dat, ja. En, en Neil Young heeft dat ook voor zijn vader geschreven, dus ik heb daar zelf ook weer ja. een herinnering bij, zeg maar. Dus dat is uh, hartstikke leuk. Ja. Dat is denk ik ook het leukste als je tijdens een optreden een, een nummer kan spelen voor uh, iemand die speciaal is, denk ik. Ja, ja, ja, absoluut. En of dat nou een eigen nummer is, of een nummer, of een nummer zoals dit, wat ja. een hele. Ik bedoel, iedereen hoort dat het over zijn vader gaat. Dus ja. uh, dat is heel bijzonder. Ja, over het uh, singer songwriter hè, dat, mm -hmm. dat, ...dat gaf je al aan. Uh, ja, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ik neem aan uh, dat je uh, toch een beetje op een gegeven moment... Uh, op uh, muziek uh, geschoold bent, uh, wat dat er gaat. Ja, ja je bedoelt uh, de afgelopen jaren. Of bedoel je ja. in mijn jeugd al? Uh... Ja. Nee, ik, ik maak wel inderdaad al sinds mijn jeugd al muziek. Eigenlijk al heel jong, dat ik al aan het zingen was op de, op de kleuterschool... Mm -hmm. En uh, toen ben ik eigenlijk langzaam eerst mijn kinderkoor en toen uh, pianoles en uh, zangles, gitaarles. Heb ik, ik heb het altijd een beetje als hobby gedaan. Mm -hmm. Nou ja, toen was ik 18 en toen moest ik een studie kiezen. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon heel graag muziek maken de hele dag. Ja. Dus toen heb ik uh, conservatorium gedaan en ik ben nu net uh, een jaartje ben ik dan klaar. Ja, dus... uh, een jaartje echt uh, nu uh, ja. Ja, onder, onder, uit het conservatorium. Klopt. Wat, wat, wat, wat heb je eigenlijk allemaal in die tijd ja, even kort opgestoken uh, in zo'n opleiding? Uh, nou natuurlijk heel veel uh, uh, muzikale dingen, heel veel technische dingen. Natuurlijk heel over hoe je moet spelen. En je krijgt heel veel inspiratie van de ander. Maar wat ik ook wel. Wat misschien wel het belangrijkste is van, van zo'n opleiding, is dat je. Uh, ja, je, wordt toch, je, je moet daar toch heel erg geloof hebben in je eigen muziek. En dat heel erg ontwikkelen, je eigen muziek. Ja. En, want anders hou je het daar ook niet, blijf je daar ook niet overeind. Mm -hmm. Dus dat heb ik daar wel ontwikkeld. Van ja, ik wil eigenlijk dit soort liedjes. En ik ben, dit wil ik maken. En zo ga ik daar verder. En dat, dat is voor mezelf wat belangrijkste wat ik ervan opgestoken heb. Gewoon de overtuiging dat dit echt is wat ik, wat ik wil doen. Ja. Juist die overtuiging, daar gaat het om. Straks praten we in het tweede uur even verder. Ik zei al, uh, af, vorige week vrijdag was ik bij de CD-presentatie. Oh. Presentatie van uh, Ravolva en Pieter van der Kruijf, de zanger van Ravolva, zei: Nou, als het echt dit is dit het nummer eigenlijk.